11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Overijssel investeert 250 miljoen euro in duurzame energie. De provincie zet een speciaal fonds op dat projecten voor de opwekking van alternatieve energie financiert. Het geld komt uit de verkoop van de aandelen Essent en Nuon die Overijssel als aandeelhouder in bezit had. Het is de bedoeling dat 20% van de stroom wordt opgewekt door alternatieve energie, zoals windenergie en aardwarmte. Bedrijven die daarin investeren kunnen rekenen op financiële steun van de provincie. Het is niet alleen bedoeld om het milieu te sparen, maar ook om werkgelegenheid in de overheidsel te creëren. De fracties in Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan met het plan van het bestuur. Zo ja, dan start het fonds volgend voorjaar. Extra psychiaters moeten helpen om een eind te maken aan de lange wachttijden bij het Pieter Baan centrum. Staatssecretaris Steven bekijkt ook of psychiatrisch onderzoek van verdachten tijdelijk kan worden overgenomen door andere instellingen. Nu moeten verdachten 23 weken wachten voor ze aan de beurt zijn. En dat was de afgelopen jaren twee of drie weken. De enorme vertragingen komen door een tekort aan psychiaters bij het Centrum. En daarnaast zijn er de laatste tijd veel meer aanmeldingen. Het duurt elf maanden voordat een psychiatrisch onderzoek is afgerond. Door de lange wachttijden hebben al twintig rechtszaken flinke vertragingen opgelopen.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 Waardoor dus uh, ja, dat, dat water wat, wat troebel wordt. Op zich heeft dat uh, geen consequenties voor de kwaliteit van het drinkwater. Maar het ziet er dus net even anders uit. Het waterleidingbedrijf is bezig met de reparatie. Het verwacht dat de problemen aan het begin van de middag zijn verholpen. Een 54-jarige man uit Den Haag heeft 15 jaar lang zonder rijbewijs gereden. Hij liep tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole in zijn woonplaats. De man bleek ook nog eens te veel te hebben gedronken.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 Het Felix Meulers. Goedemorgen. We zagen het al vroeg aankomen. De bezuinigingsdrift van dit kabinet zou zeker grote schade aanrichten... op de sociale werkplaatsen. En daarom begonnen we in januari een reportageserie over de mensen van de WSW. Wat doen ze daar? Wat kunnen ze aan? Hoe ziet hun leven eruit? We komen er straks op terug. En waar ik ook op terugkom is een gesprek dat ik september vorig jaar had... met bandenjonon virtuoos Karel Krajanov. De man die mij en Maxima de traan kreeg. Hij had het toen over samenwerken met Sting. Ik ben benieuwd of het daar ooit van is gekomen. In het VARA-archief vond ik wat schuurpapier terug. Niet zomaar schuurpapier, maar de schuurpapier. Een tot de verbeelding sprekend jongerenprogramma uit de jaren 80 van de VARA. Het werd uitgezonden op toen nog Hilversum 2, woensdag. Meen rond 7 uur s'avonds. Maar dat ga ik nog checken, dus u hoort nog van me. Of anders, kijk maar. Surf naar degids.fm. Na de gebeurtenissen in Noorwegen van afgelopen weekend... haast de Nederlandse politici zich om te verklaren... dat de daden van Breivik geen relatie hebben met de PVV of Geert Wilders. Het is niets meer dan het werk van een gestoord iemand. Historicus Dirk-Jan van Baar schrijft vanochtend in De Volkskrant... dat de PVV-leider toch een toontje lager zal moeten zingen. Meneer van Baar, goedemorgen. U zit in de studio Desmet in Amsterdam. Goedemorgen. Wilders <hums> kan niet meer de vermoorde onschuld spelen... en doen alsof hij niet politiek verantwoordelijk is. Schrijft u. Waarom niet? Uh, ik heb gezegd dat uh, het natuurlijk de schuld was van uh, de dader, die meneer Breivik, En uh, in die zin heeft Wilders natuurlijk, uh, treft hem geen schuld. Maar omdat het natuurlijk een aanslag is die uh, deels, uh, of eigenlijk heel duidelijk politiek gemotiveerd is. En met uh, motieven die soms ook angstig dicht bij het gedachtegoed van de PVW-leider komen. Lijkt het me toch dat uh, Wilders hier een handicap van zal hebben. En dus, uh, ja, we zullen ook zien hoe dat uh, in de komende weken zal gaan. Maar uh, meer op zijn woorden zal moeten letten. En uh, tegelijkertijd rekening moet houden met het feit... dat hij er natuurlijk indirect wel voor verantwoordelijk gehouden zal worden. Dus het ligt voor de hand dat hij daar ook uh, zelf over na zal gaan denken. Is die politiek verantwoordelijk? Want u schrijft dat wel met zoveel woorden. Uh, laten we zeggen dat het tot nu toe steeds zo was. Dat vanuit uh, rechts, om het maar zo te noemen... Uh, steeds werd beweerd hè, dat de kogels van links kwamen. Wat natuurlijk in het geval met Pim Fortuyn gebeurd is. Uh, en uh, we hebben tegelijkertijd ook... Uh, het politiek geweld van de linkerkant gezien in, uh, in Europa. Uh, allerlei terroristische bewegingen. En nu is het echt voor de, eigenlijk voor de eerste keer dat er een heel duidelijk rechtsgeoriënteerde figuur komt... die ook met allerlei argumenten die sterk doen denken aan... Eh, laten we maar zeggen, het gedachtegoed van de PVV... hoewel het, hè, het, het dat is één nou, niet onbelangrijk element eruit... Hè, daar zitten natuurlijk ongetwijfeld allerlei krankzinnige kanten aan... maar dat heb je in dit soort gevallen altijd... Eh, die eh, ja, op een verschrikkelijke manier heeft toegeslagen. Bovendien heeft hij dat heel duidelijk gericht gedaan in dit geval tegen de Noorse sociaaldemocraten. En uh, ja, dat zijn niet te logene feiten. Wilders heeft een korte verklaring uitgegeven. Vindt u dat hij dieper op deze zaak had moeten ingaan... of nog dieper op deze zaak zal moeten ingaan? Nou, ik denk dat in eerste instantie de verwarring heel groot is. Wilders heeft natuurlijk meteen uh, een soort reactie gegeven... waarin hij uh, zich van het geheel distancieert. En net als de uh, gevestigde partijen, om het maar zo te zeggen... Uh, laten weten dat we hier met een gek te maken hebben en uh, dat hij dit uiteraard afkeurt. Maar er zijn natuurlijk allerlei draadjes in het hoofd van die man. Uh, ik zou bijna zeggen op explosieve manier bij elkaar gekomen. Want we moeten tegelijkertijd vaststellen dat uh, de dader uh, op een aantal manieren natuurlijk helemaal niet gek is, anders krijg je zo'n daad überhaupt niet voor elkaar. Hij heeft ook een manifest van 1500 woorden, 1500 bladzijden notabene afgegeven Wat allemaal sterk doet denken, uh, laten we maar zeggen, aan de manier, op de manier zoals ook uh, PVV-achtige uh, politici en stromingen opereren. Dus hij komt heel duidelijk vanuit die hoek, ongetwijfeld verder geradicaliseerd. En uh, ik denk ook dat het, uh, als je de zaken vanuit uh, het licht van uh, de andere partijen beziet, dat het ook verstandig zou zijn als ze zich in eerste instantie... Op deze, uh, he, dat ze daar de PWV de kans toe geven om daar uh, zelf uh, ja, een soort standpunt over te ontwikkelen. Want dat Wat, moet wel. Op commando, u. nou, laat ik het zo, dat moet wel. Kijk, in zekere zin gaat zoiets, he, in feite wordt er een soort zelfkritiek verlangd, maar zelfkritiek kan natuurlijk nooit op commando. En het kan ook zeker niet op commando van de VARA, moet maar nee. zo te zeggen. Want nou, de als dat gebeurt hier nu, hoor. Ik stel gewoon vragen. Ja, nee, kijk, wat, dat is natuurlijk het hele punt. Dat zie je nu al gebeuren. En je kunt eigenlijk wel verwachten dat dit toch op een bepaalde manier politiek geëxporteerd wordt. Dat is ook meteen. Uh, Vindt u waar... echt dat het politiek waar... geëxporteerd wordt? Want Wacht dat, dat gebeurt juist ik, nauwelijks. Ik, nee, dat gebeurt natuurlijk op internetsites al meteen, vanaf de eerste dag. En daar wordt natuurlijk ook vanuit die PWV-kringen. WWV-aangehoogde kringen, ook meteen weer met de bekende reflexen op gereageerd. Als dat de toon zet, dan zal het niet veel uitmaken... dan wordt het eerder olie op de golven. Maar uh, laten we zeggen, zoals de gevestigde politiek tot nu toe gereageerd heeft... Hè, zou je kunnen zeggen dat er een moment van bezinning kan optreden. Hoe heeft de gevestigde politiek volgens u gereageerd? Wat nou, heeft u gezien? Ik vond het interessant om te zien dat, uh, hoewel de... Um, de sociaaldemocratie, zoals dat dan altijd gewichtig heet... in het hart werd geraakt, met name de Noorse sociaaldemocratie. Uh, dat bijvoorbeeld Bram Peper, zoals ik die op de tv zag... en ook uh, Job Cohen, beide eigenlijk zeer uh, terughoudend reageerden. Misschien is dat een natuurlijke habitat van sociaaldemocraten. die zelfs als ze zelf worden aangevallen nog iets hebben van... laten we eerst gaan thee drinken of iets dergelijks. Ik praat nu even een beetje in het... Uh, in het, in het jargon. Uh, en, uh, maar uh, dat niet pakt van in dit geval. Nee, nee, okay, dat, uh, maar dat pakt in dit geval misschien wel gunstig uit. In ieder geval is het duidelijk dat. Uh, en ik vind ook dat de Partij van de Arbeid en de Sociaaldemocraten, en ook die Noorse premier, daar zeker uh, een bepaald compliment voor verdienen. Dat zij tot nu toe op geen enkele manier geprobeerd hebben hier uh, politieke munt uit te slaan. Als dat al zou kunnen, natuurlijk in eerste instantie. Ik bedoel, die. Emoties zijn natuurlijk erg, uh, erg sterk. Maar ik vond ook tegelijkertijd dat uh, de reacties nogal verschillen. Van, ja, vergelijk het bijvoorbeeld met zoals hier in, uh, in 2002 werd gereageerd toen Pim Fortuyn werd vermoord. Nou, toen brak je toch vrij snel een soort linstemming uit. Dat heb ik in Noorwegen tot nu toe niet gezien. Ja, linstemming richting links. Hè. Zou dat overigens de toon moeten zijn van de politici in de toekomst? De toon die Cohen en Peper aansloegen? Ja, het is helemaal mijn bedoeling niet om te zeggen wat ze moeten doen. Ik probeer eigenlijk meer de zaak te analyseren en te kijken mm. wat er te verwachten is. Ik denk wel dat dit een moment is waarop een soort, uh, laten we zeggen, bezinning mogelijk is. En tegelijkertijd dat de PVV uh, door deze gebeurtenis ongetwijfeld wel een tijd uh, dat ze daar last van zullen houden. Nog afgezien van het feit dat het mogelijk nog verdere echo's kan hebben. Dus uh, stromingen als de PVV, zullen hier toch rekening mee moeten houden. En in die zin verwacht ik eerlijk gezegd ook... dat ze uh, een toontje lager zullen zingen. Of er breekt binnen die uh, gelederen een soort uh, gekrakeel uit... waarbij de een vindt dat het zus moet en de ander dat het zo moet. Want tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo... dat men zich verschrikkelijk uh, zal ergeren aan het feit... dat uh, eh, politieke tegenstanders op een gegeven moment... Uh, de, de PVV voor dit soort dingen ter verantwoording wensen te roepen. Want ja, zo gaan die dingen in de dagelijkse politiek. Nou, dat is natuurlijk belachelijk, want dit, dat kan je natuurlijk niet aan elkaar koppelen. Uh, nou, dat, uh, we zullen zien hoe dat gaat. Ik ben daar eerlijk gezegd... Uh, uh, we hebben die hele demoniseringsdiscussie uh, gehad... over fortuin en dat soort dingen. En uh, ja, met een, met een paar handgrepen kun je dezelfde discussie in dit geval gaan voeren. En daarom is het zaak echt goed te letten op wat je zegt. Uh, nou, dat is altijd uh, zaak uh, om goed te letten op wat ja, maar het gebeurt er gebeurt. Wilders, Wilders doet dat volgens mij op een bepaalde manier ook, want dat is een zeer gehaaid politicus en mm -hmm. die weet heel goed wat hij zegt. Maar ik verwacht dat hij op dit punt, uh, ja, dat hij uh, uh, voorzichtiger zal worden. Zal het de PVV stemmen kosten, denkt u? Dat weten we helemaal niet. Dat zal ook mede afhangen van de reacties van andere partijen. Als uh, zeg maar hier inderdaad een sfeer gaat ontstaan van: kijk dit is wat er van komt, uh, dan denk ik dat het niet zo heel veel, uh, dan krijg je een verdere polarisering. En in die polarisering denk ik niet dat uh, uh, Wilders automatisch stemmen zal verliezen. Maar tegelijkertijd is het zo dat dit soort gebeurtenissen ook, uh, denk ik, uh, voor een soort, hoe zou ik dat zeggen, resonantie kunnen zorgen. Waarbij men weer een bepaalde herwaardering zou kunnen krijgen voor, uh, ik zou bijna zeggen, correct woord gebruiken en in die zin ook politiek correct woord gebruiken. He, want dat, uh, een van de merkwaardige verschijnselen van de afgelopen tien jaar... is natuurlijk toch uh, geweest dat het begrip politieke correctheid... eigenlijk zo'n beetje uh, als een soort uh, toppunt van zulligheid naar voren is gebracht. En uh, uh, ja, het zou kunnen dat de, de politiek correcten ook weer duidelijker uit de kast komen... om het maar zo te zeggen. Dirk-Jan van Baar, hartelijk dank voor je woorden. Okay, bij the farer. Was more than I could take. Pity for pity's sake. Some lies can't be. In je platenkast. en laat me je favoriete platen een keer beluisteren. Dan heb ik zo'n zin in Corinne Bailey-Ray. Ze is geboren op St. Kitts en verhuisde op jonge leeftijd reeds richting Leeds, Engeland. En daar brak ze door met onder andere dit nummer: Put Your Records on. Degids.fm Zomereditie. Een trainingszwaard met rubberen randen en een inschrijfsysteem. Dat speciale zwaard was vorig jaar de winnaar van de Sport Innovatieprijs. Het wordt gebruikt bij de training voor middeleeuwse krijgskunsten. Dat is een soort vechtsport waarbij middeleeuwse gevechten tot in detail worden nagespeeld. En een jury bepaalt dan wie de winnaar is. In Nederland zijn ongeveer 500 mensen bezig met deze betrekkelijk nieuwe tak van sport. En het aantal groeit gestaag. Verslaggever Jan Peels ging kijken bij een training van de Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunsten. in een gymzaal in Heemstede. En daar geeft de instructeur Michael Abia Lopez Cardoso. Les. Er zijn er twee die uh, met uh, stalen zwaarden in de weer zijn... De andere met uh, kunststofzwaarden. Uh, ja. Maar uh, hier wordt het mee in wedstrijden gevocht op die manier. Met, met van die stalen zwaarden lijkt me levensgevaarlijk. Nou, het vindt zeg maar dat uh, speciale simulators daar ook weer voor hebben. Althans, eigenlijk veders. En veders zijn officiële trainingswapens die in de middeleeuwen ook gebruikt werden. En uh, dus daar wordt mee gespart. Maar er wordt ook. Er is ook een discipline waar gewoon met deze wapens zeg maar, gevocht wordt. En dan heb je gewoon een uh, ja, uh, goede bescherming zeg maar. Dus uh, moet je denken aan uh, professionele schermjassen, zeg maar, die heel erg dicht gevoerd zijn. Het is een hele moeilijke schermsport weet je, omdat je dus zeg maar, twee uh, volwassen kerels hebt die zeg maar, uh, een wapen op elkaar af, uh, afgooien. Weet je, en dat wapen komt met 650 kilogram vierkante centimeter impact. Dus als je allebei bijvoorbeeld net als in de film een beetje 90 graden haaks op elkaar in zou slaan ja, dan uh, sla je gewoon dwars door één heen. En het... dus wat we zien uh, in die films, dat is, dat is ja, weinig met nou, de realiteit dat, van vroeger dat, te maken. Dat, dat, is allemaal, dat, is, dat is echt een verschrikking. Dit Leeuwse Europese kruiskunst is meer dan uh, zwaardvecht alleen, hè? Ja, dat is wel iets meer dan, uh, dan de discipline langs maar, zeg maar. Je hebt heel veel disciplines in de middeleeuwen. Want als ik het zo hier bekijk, dan heeft het wel iets weg van judo. Ja, nou ja, zeg maar de biomechanica zeg maar, van uh, Oosterse vechtsporten en uh, Europese vechtsporten. Er zijn wel wat overlappingen. Maar er zijn heel veel de Europese krijgskunsten zijn omsluiten, dus zoveel misconcepties en, uh, ja, zeg maar, foute fouten aannames. Nou, zoals? Nou ja, weet je wel, vaak als men denkt aan uh, Japanse krijgskunsten... denk men aan uh, een Samurai of een Ninja, 400 flik 500 werpsterren per seconde in reet... en dat ze met een blaaspijpje van drie kilometer in je linkertestiekel kunnen schieten. En als we dan denken aan uh, Europese ja, Oké, okay, maar krijgers, dat is een beetje de filmkant, ja, hè? Ja, maar ja, je moet er, niet onderschatten, zeg maar, de power van de media, zeg maar. Dus uh, vaak denken mensen wel, als ze naar middeldeelfilms kijken... Weet je, van die ingeblikte kneuzen die bezwijken onder hun eigen harnas die vooruitkomen. Dus is dat Europese vechten, dat ja. is in de beeldvorming natuurlijk niet zo hoog staan, zoals dat, inderdaad. Dat oosters, nee, dat karaat en zo. Dat is inderdaad, nou ja, karaat zeg maar, is wel een uh, compleet nieuwe, nieuwe stroming in dat opzicht. Maar als je, zeg maar, uh, oude uh, Japanse scholen nu bekijkt, zeg maar, weet je hoor, Bijvoorbeeld de, de rio's, de Katori in to of uh, ja, de andere oude uh, zwaardverscholen. Dan heb je, zeg maar, uh, ja, een hele Europese traditie hier. En veelal, zeg maar, uh, biomechanisch, zeg maar, waren wij uh, ja, op sommige gebieden gewoon echt uh, ja, ongelooflijk superieur uh, met heel veel zaken. We hadden twee snijdenblad blad bijvoorbeeld van ons langzwaard, weet je wel, nou, veel gekromde wapens. Die hebben maar één snijkant. Dus beide kanten werden aangewend. Dus uh, ja, er is ongelooflijk veel theorie bewaard gebleven tussen de manuscripten van de 13e en 16e eeuw. En dat introduceren wij weer gewoon die informatie als een volwaardige versport. Zodat je gewoon de krijgskunsten van je voorvaderen kan beoefenen. Dat is een beetje de eerste van de, de AMIC, de Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunsten. We breken heel even de strijd. Hoe kom je erbij om Middeleeuwse krijgskunsten te gaan beoefenen? Uh, eerst veel uh, Aziatische vechtkunst gedaan en toen eigenlijk gerealiseerd dat de Europeanen een ontzettend geschiedenis hebben van vechten. Als je het met elkaar vergelijkt, het verschil? Nou, wat, ik, wat ik leuk vind is dat het meer, meer Europa is. Weet je, het is onze geschiedenis in tegenstelling tot de Aziatische vechtkunsten. Daar hebben we eigenlijk helemaal niks mee. Dit zijn gewoon de ridders van vroeger. Tot... Dat voel je ook wel een beetje zelfs zo. Nou oh ja, daar voel ik meer binding mee. Weet je, kan plaatjes toch onze geschiedenis. We hebben allemaal kastelen hier staan. Ja, ik, stel me daar, ik stel me daar geen Aziaten in voor. Er hangen plaatjes van ridders aan de muur. Ja. Met zwaarden. Ja, dat zijn deze zwaarden. Ja, 19 jaar atletiek gedaan, meerkamper. Ik bedreef topsport, top 10 van Nederland. Dus... En Hoe kijk je collega atleten dan hè? Ze vinden het apart dat ik het ben gaan doen en sommigen ook wel apart. Dat zeggen ze dan omdat ze het raar vinden. Ja, de meesten wel, maar als ze het eenmaal hebben gezien, dan slaan de meesten toch wel om. Want ze hebben er een gek beeld van. Maar als je gaat vertellen wat je doet... Wat moet je dan uitleggen? Uh, dat het niet alleen zwaardvechten is, maar dat het ook dus, uh, er zit ook worstelen bij, ook mesvechten. En het is gebaseerd op middeleeuwse manuscripten uit die tijd. Dus dat is hetgeen wat je uit moet leggen. En dan denken ze, oh... Nou ja, dan zit er nog wel een realistisch tintje aan. Want sommigen denken allemaal van, nou, het is helemaal fantasy, maar dat is helemaal niet waar. Ik stap, uit, ik, wil hem eigenlijk, eh, ik stap uit het centrum en ik wil eigenlijk hem in zijn hoofd neppen. Dus theoretisch heb ik dat ook redelijk van elkaar. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij overcompenseert, zoveel power genereert dat hij er nog doorheen rijdt. Dan laat ik hem zeg maar snappen en val aan aan de andere kant. Nu onlangs de innovatieprijs voor zo'n trainingszwaard. Heeft dat dan nog effect op de belangstelling voor deze sport? Uh, dat moeten we maar weer uh, afwachten. Ja, ik zeg het eerlijk, weet je, het is een, een sport die gewoon langzaam aan het terrein aan het winnen is. We hebben van alles hier zitten, weet je mensen weten gewoon, uh, ja, van, van straten maken ze en met advocaten. Mm -hmm. Hoe meer mensen met deze sport bezig gaan. En zeg maar, een, uh, ja, bedoel, het is een stukje historisch erfgoed. Het is uh, ongelooflijk uh, ja, leuk om te beoefenen. Dat is één, maar ja, dus het is ook aan de andere kant een, ja, gewoon een, echt een vechtsport. Nou heeft uh, judo, karate, uh, samurai, vechten... heeft uiteindelijk een enorme status gehaald, zelfs uh, op Olympische Spelen. Uiteindelijk terecht te komen sommige van die sporten. Zit dat er voor deze sport ook in? Ik denk uiteindelijk dat het er zeker weten aan gaat komen, ja. Want ik bedoel, uh, het is net als moderne sportschermen. Kijk, het feit blijft dat dit gewoon... Uh, ja, een stukje nostalgie, zeg maar. En uh, ja, deel is van ons cultureel erfgoed En uh, ja, dat verdient zeker maar ook een plaatsje weer binnen de, de, de sportapplicaties. Dus er zijn al Europese kampioenschappen op dit gebied. Alleen dat het uiteindelijk zeg maar zodanig herkend wordt dat je dus uh, de Olympische Spelen terecht zou komen. Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een keer komt. Dat zou wel een... Uh een mooi uh, slagroompuntje zijn op het, uh, op het toetje, ja, zeg maar. Slagroom op de taart, puntje ja. Ik zit alleen maar zwaar om de punten te kijken. Maar ja, precies. Het punt van het zwaard. Inderdaad. Geen punt. Geen punt. Het is geen punt. Ja, inderdaad. Michel Abia lopez Cardoso, oprichter van de Academie voor Middeleeuwse Krijgskunst. Hij is ook drievoudig winnaar van de internationale kampioenschappen... historisch duelleren die in Italië plaatsvinden. Dit is de gids fm met Felix Beurders. In deze zomereditie ga ik nu naar de mensen van de WSW. Een reportageserie die wel eerder uitzonden over de sociale werkvoorziening ProMen in Gouda en Capella en de IJssel. Het zijn onzekere tijden voor de mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps die daar werken. Er gaat veel veranderen en er wordt fiks bezuinigd. Luister u naar aflevering 1. gemaakt door verslaggever Katinka Beer. Wekpannen? Wekpannen. Wekpannen. Lopen over een transportband. Op afdeling 13? 13, ja. En Rob van Dijk, u pakt hier steeds een wekpan van de transportband. En dan? Uh, dat doe, uh, pak ik hem op. Dan uh, doe ik het in een doos. En dan tekst er bovenop. Met uh, bepaalde gegevens erbij. Uh, Hoekjes bij die uh, handgrepen uh, bovenop leggen. Om het te dat beschermen. Dat niet weer kunnen uh, schommelen tijdens het transport.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 gestreepte polo-shirts. Ja, dan moet zo te tellen hoeveel antallen er zijn. 7, verpakt. Acht, zo. En er moet een prijskaartje aan. Maak je een sneetje in het zakje. Een heel klein sneetje. En dan zo'n kaartje eraan. We, uh, moeten we nog andere kaartjes hebben? Ja, je alles. We hebben M, oh, okay. L. -tjes. Oh ja, een L ja, Nee, die hebben we nog niet. Met z'n drieën aan de tafel. Op afdeling 8. Dat is vlakbij...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 We mochten heel veel dingen rustig aan doen en zo, en nou niet meer. De ene keer is het uh, de druk, er moeten spoedorders af. En daar houden mensen wel van en ik hou er niet van, want ik vind dat gewoon te prikkelig gevoelig voor mij. Nou, dat gaat allemaal niet. Jaap van Emmerik is directeur van Promen. En hij zegt dat het klopt dat het meer een gewoon bedrijf is geworden. Dat moet ook wel, want er moet geld verdiend worden. Vroeger betaalden gemeentes flink mee.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 Of automonteur worden, worden, ja, dat wil ik ook. Maar ja, ik kan niet lezen, dus dat gaat niet. Ja. Eén van de WSW'ers bij Promen in Gouda. Inmiddels zijn alle WSW'ers bij Promen gescreend, zoals het zo vrij heet... en ingedeeld op een groene, gele of rode afdeling. En groen betekent dat ze klaar zijn om naar buiten te gaan. Geel wil zeggen dat ze in de ontwikkelingsfase zitten, jawel. En rood betekent eenvoudig werken, zoals stickeren en inpakken. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De provincie Overijssel wil 250 miljoen euro steken in duurzame energie. Dat geld is afkomstig uit de verkoop van aandelen Essent en NUON. Overijssel stopt het in een steunfonds voor projecten op het gebied van duurzame energie.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 Het is een goed jaar voor suikerbieten. De Suikerunie en onderzoeksinstituut IRS verwachten een gemiddelde opbrengst... van bijna 15 ton suiker per hectare. Ruim 18 meer dan vorig jaar. En dat is te danken aan het warme voorjaar en de vroege uitzaai. En aardappelzetmeelbedrijf AVB heeft zeven werknemers ontslagen... omdat ze het rookverbod hadden genegeerd. Ze hadden gerookt in de bedieningsruimte van een AVB-fabriek... in het Groningse Ter Apelkanaal. Vanwege het explosiegevaar geldt daar een strikt rookverbod. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. VARA, Radio 1, de gids.fm, zomereditie, met Felix Meurders. Ik herhaal, in het begin van de jaren 80 werd bij de VARA-radio... met vele landen nieuwe jeugdafdeling uit de grond gestampt. Want die was na het verdwijnen van Olleke Bolke... onder de bezielende leiding van Joop Seunen, ten onder gegaan. En die nieuwe afdeling kende Leuke boerlingen. De Dubbelisjes met Peter Holland en Wim Noordegaaf En De Schuurpapier, een jongerenprogramma gemaakt door jongeren. Straks duik ik weer even in het stoffige gevarenarchief. Surf naar degids.fm Tijd voor muziek in deze zomereditie. Het afgelopen seizoen mocht ik vele gasten ontvangen. En tot mijn grote plezier zaten er ook muzici bij. Mijn eerste muzikale gast was Karel Kraaienhoff. De man die niet alleen prinses Maxima, maar zowel het hele land in tranen bracht... met zijn uitvoering van Piazzola's Adios no En nog steeds laten de klanken van de bandoneon mij niet onberoerd. <tied> Mooie klanken van de banden Nyon. En dan weten we het. Karel Klaijhoff, die niet zingt, veronderstel ik. Dat is de man die prinses Maxima zo prachtig deed huilen op haar bruiloft. Goedemorgen, Felix. We hoorden net Los Cosos de Lyle, oftewel de, de luidjes van hiernaast. Het gaat over de buren. En wie zong dat? Dat zong Omar Mojo, die hier met mij in de studio nu zit. De, de Argentijnse zanger, die in eigen land een uh, grote rockster is geworden... maar ook inmiddels een held van de tango. Dat is een echte tango, hè, deze weer. Hè. Dat hoorde je. Ja. Uh, aan, het, aan het ritme, aan, het, aan de triestigheid, aan de treurigheid. Mm -hmm. Aan het melo melodieuze. Maar uh, ben je blij dat we dit laten horen... en niet een keer uh, Adios Nonino voor de honderdduizendste keer misschien? Ja, maar Adios no Nino is natuurlijk ook een prachtig stuk van Piazzolla. Uh, en ik raak nooit vermoeid om dat te spelen. Hoor, want het, ik, vind, ik heb die man zelf gekend. En het is gewoon zijn, uh, zijn uh, hartslag, zeg maar. Dat is de man is van de, de tango, hè? Artur ja. Piazzolla. Ja. En uh, je speelt... Die composities, je speelt je eigen composities, maar je maakt ook een uitstapje in je show naar Ierse volksmuziek. Van waar het Ierland? Ja, daar is eigenlijk met mij mee begonnen. Dat voor het eerst toen ik op het podium ging staan. Uh, vroeger speelde ik piano, later op mijn achttiende ben ik onder invloed van mijn broer ben ik Ierse volksmuziek gaan spelen. De trekharmonica, de concertina, dus dat is een beetje de voorloper van de banonjon geweest. En uh, ja, daar ben ik helemaal dol op. Als je naar Ierland gaat, het is gewoon uh, van die mensen is dat gewoon uh, hun medicijn voor de ziel, zeg maar. En compassion, is dat een beetje een show met een boodschap? Ja, nou, de, compassion uh, betekent natuurlijk compassie. En dat is precies wat muziek kan betekenen voor mensen. Hè? Dat is, uh, zoals ik al zei, muziek is medicijn voor de ziel. Als mensen naar onze voorstelling komen, dan, uh, dan trekken ze aan mijn mouw... en zeggen ze, meneer, ik wil even zeggen dat ik er weer maan maand tegenaan kan. Zo heerlijk was dit. En ook een show met een persoonlijk tintje, want uh, je maakt het nummer met de titel mis Pibes. Ja, Pibes. Me siento feliz, despiertan mis pibes, me dicen qué tal, me hacen un guiño y poco después ya van a la escuela, el tiempo se va. Een beetje de levensloop van die jongetjes. Zijn het jouw jongens waar je over schrijft? Ja, Mijn Tweeling inderdaad, waar het over gaat. Je voelt je gelukkig. De zon schijnt. Ja, precies. En ze gaan naar school op een gegeven moment. En, en dat laat je zingen door Omar. Ja, ode echt aan jouw kinderen. Ja, dat is een ode aan Mijn Tweeling die ook dol op voetbal zijn. Dus Maradona die komt er ook in voor. En waarom moet dat erin? In de show? Nou, uh, dat hoort zo bij het leven. Hè? Dat, wat, wat inspireert mij als muzikant en als componist... Is, is gewoon het directe leven om me heen. En ik leef fantastisch op het platteland inmiddels in, uh, in de Beemster. En het is heerlijk om te zien hoe mijn, uh, hoe mijn tweeling... smorgens de trap afloopt en uh, richting school gaat. En uh, dan ga ik in onze porto-cabin zitten in de tuin. En uh, daar componeer ik. En zo gaat het. En bij dat leven hoort dan ook de aardbeving in China... waar je een stuk over hebt geschreven, dat heet terremoto. Waarom heb je dat geschreven? Nou, ja, kijk, voor mij is muziek gewoon datgene wat mensen met elkaar verbindt. He, de hele cultuur verbindt mensen met elkaar... en is een beetje de identiteit van de samenleving. En het, het samenleven met elkaar, dat, dat is wat mij als muzikant inspireert. En als ik in China ben... Dan heb ik hetzelfde gevoel voor die mensen daar. Als ik zie uh, dat die mensen getroffen worden door een enorme aardbeving... Hè, en er werd een groot benefietconcert georganiseerd... in The Great Hall of the People. Dan vind ik het heerlijk om daar mijn steentje te kunnen bijdragen... en te zien ook hoe geëmotioneerde Chinezen weer reageren op deze muziek. Gaat uh, ga het hebben over Viejo Caballo. Daar komt hij. Ik zie gewoon dat je de bewegingen maakt met je handen... en dat je wilt meespelen. Hè? Ja. ja, inderdaad. Ja. Maar je hebt hem niet bij je, de banden door niet op? Nee, nee, nee. Jammer. Waarom eigenlijk niet? Ja, hij slaapt nog. <lacht> hij is hij moet nachtdier. goed onderhouden worden. Hij heeft rust nodig. <lacht> en, en, en dit gaat niet over je opa, dit nummer? Nee, dit gaat over het paard van mijn schoonvader. Ik, ik woon naast mijn schoonouders. Mijn schoonvader komt uit Indonesië. Het oude paard? Ja, en het oude paard Hendrik. Die, heeft dus, die was 36 toen hij overleed... Dus het is ongeveer zijn zoon geweest. Dat hij hele sterke emotionele band mee. En uh, toen hij overleed was het inderdaad alsof hij een zoon verloren had. En ik heb dus dit nummer voor hun beiden eigenlijk geschreven. En uh, mijn schoonvader is de bedenker van ideeën. En uh, hij zei altijd dat zijn paard hem die ideeën influistert. Ze zijn zelfs een keer samen geïnterviewd door een plaatselijke krant. En uh, er kwam een foto van hun beiden in de krant. Dus het paard heeft gewoon heel erg veel voor hem betekend. En ik dacht, dat is mooier dan een, een, een, een, een milonga schrijven. Een milonga is dus de muziek van de gauchos in Argentinië... die zo dol op paarden zijn, alles met paarden doen. Uh, om een stuk te schrijven voor zo'n dier... wat zijn leven lang eigenlijk uh, ja, voor mensen gewerkt heeft... En uh, ja, dat is heel mooi geworden met een tekst van uh, Omar Mojo... Uh, onze Argentijnse zanger, die natuurlijk ook de paarden van Nawijf gekend. En die misschien zelf gaucho geweest is. is Hij <lacht> ja, is is wel ja, een gaucho, het. inderdaad. <lacht> uh, je gaat optreden bij Symfonica in Rosso samen met Sting. Hoe is ja. dat contact in Vredesnaam tot stand gekomen? Ja, dat is weer zo'n muzikantendroom die gek genoeg is uitgekomen. Het, ik, werd, uh, ik was met de uh, London Symphony aan het optreden in Daytona Beach in Florida. En toen werd ik opeens gebeld... door de manager of door het productiebureau... van Joshua Bell. Een, een, een geweldige violist uit de Verenigde Staten. Of ik naar New York kon komen... een paar dagen om een paar stukken met hem op te nemen. En toen heb ik met hem een stuk van Piazzolla opgenomen. Wat prachtig is. Uh, Oblivion. En een stuk van uh, Bakalov. Il Postino van de beroemde film. En... Later bemerkte ik tot mijn verrassing dat ook Sting een liedje had opgenomen met Joshua Bell. En toen werd gevraagd of uh, alle artiesten het, het, uh, het programma live zouden willen vertolken in Lincoln Center in New York. En dat zou dan uitgezonden worden voor, uh, voor de Cultuurcentra daar, het PBS. En toen heb ik Sting dus ontmoet. Ik zat uh, in dezelfde kleedkamer met hem en ik haalde die bouillon eruit. En uh, nou, hij zat helemaal te, echt te smachten. Hij vond het geweldig. De bandolion, vond hij ja, geweldig. Of heb je ook meteen een nummertje voor hem gespeeld toen? Ja, ik heb gelijk wat voor hem gespeeld. En uh, hij was echt verrast door dat instrument. Is en hij, en hij naar je optreden blijven kijken? Daar? Ja, nou, het grappige was... Uh, ik, het liedje wat ik speelde was vlak na zijn lied. Dus uh, hij heeft ervan kunnen genieten... en elkaar bij de soundcheck natuurlijk weer ontmoet. Dus de, na het optreden zei hij direct... ik wil echt met jou gaan werken. En Hello, ik, ik... Carol, I want to play with you. Ja, dat is fantastisch. Ja. Uh, weet je wat hij letterlijk zei over de bandolion... Hij zei, it's like spreading your wings to fly. Dat vond ik heel mooi, want die bananjonbalg kun je heel ver uittrekken. Met die kanten zo'n beetje naar boven. Het lijken inderdaad een soort vleugels. En dat vond ik een heel mooi, een mooie uitspraak. Maar in ieder geval, mijn verrassing was groot... toen ik uh, bemerkte dat hij naar Symfonica en Rosso zou komen... in de Gelderse Doom, binnenkort. En ik werd dus ge gebeld door het management... van, wil jij ook een stuk komen meespelen? Dus het, ik, ik zei al tegen, tegen Sting... Uh, ik, ik zal wel in de spiegel kijken en het tegen mezelf herhalen... maar ik zal het nog steeds niet geloven. Dat Wat ik, zeg jij uh, tegen hem? Mr. Sting, hallo? <laughs> nee, hallo ik, ik, Sting. Hallo uh, Sting. Die opmerking van, uh, van hem is een fantastisch uh, titel voor een, voor een nieuw nummer. Natuurlijk, ja, he? prachtig. Ja, Inderdaad. Spreading your wings to fly, zei Karel Kijenhoff op 20 september van vorig jaar. Ik heb hem nu aan de lijn. Goedemorgen, Karel. Goedemorgen, Felix. Is dat stuk met Sting er nog van gekomen, hoe het dan ook mogen heten? Uh, welk bedoel je? Nou, een gewone muziekstuk. Ja, ja, ja. Ik heb uh, Moon Over Bourbon Street ben nog gespeeld. En op je, jij hebt die bandoneon? Ja, en, met, en met, het hele, met zijn band erbij en het uh, London uh, Philharmonic. En van het begin af aan was je aanwezig in dat nummer of uh, in dat middenstuk? Nee, in het hele nummer. En was je tevreden? Ja, dat was geweldig. Het was natuurlijk ongelooflijk om met hem uh, daar die tijd door te brengen, hè, die paar dagen. En uh, te zien hoe, uh, ja, hoe hij werkt. En uh, dat is echt ongelooflijk inspirerend. Hoe werkt hij dan? Nou, hij is uh, eigenlijk uh, de hele dag bezig met zo goed mogelijk optreden te kunnen te geven s'avonds. Dus, uh, kijk, hij is een jaar of zestig, maar hij zit eruit als veertig. Hij leeft ontzettend gezond. Hij uh, traint, hij jogt, hij zwemt. Uh, hij loopt hard en hij eet heel gezond en uh, hij doet een yoga. Hè? En voor, uh, een uur voordat hij uh, optreedt uh, is hij met yoga bezig. En het is opperste concentratie, maar ook uh, op een hele ontspannen manier treedt hij op, valt me op. Het zegt een soort, uh, soort huiskamer op het podium, de, de, de sfeer onderling tussen de muzici. En dat, daar, daar, ja, dat veroorzaakt hij. En hoe vaak heb je met hem moeten repeteren? We hebben maar één keer gepeteerd. Eén keer maar? Ja, en twee optredens gedaan. En toen was het onmiddellijk goed? Ja, maar dat is gewoon een onverge onvergetelijke ervaring. Heb je daarna nog contact gehad om, om samen wat te gaan dat doen? dat ik als een nostalgische tangero... aan de telefoon zet, zit te wachten tot er weer gebeld wordt. Want het heeft <laughs> verder niks opgeleverd dus? Nee, voor de, nee ja, maar dat, dat komt ooit wel. Dat komt ooit wel, daar ben ik van overtuigd. En je had het ook over je samenwerking met de beroemde violist Joshua Bell. Ja. Zit daar nog een staartje aan? Nee, er zit voorlopig geen staartje aan. Maar dat, kijk, het, ik heb het al vaker meegemaakt. Als je zelf iemand ontmoet met wie het heerlijk werken is. Zoals ik jaren bijvoorbeeld met Omar Mojo heb gewerkt. Dan, dan op een gegeven moment doen zich andere projecten voor. Maar op een gegeven moment ga je elkaar weer ontmoeten. Uh, of het nou Buenos Aires is of hier bijvoorbeeld. En, uh, maar als het niet gebeurt vind ik het ook allemaal best. Weet je? Ik heb gewoon enorm daar uh, enorm veel aan gehad voor mijzelf persoonlijk. Om, om met Sting te kunnen werken met Joshua Bell. En ooit kom je elkaar ongetwijfeld tegen. En we praten niet alleen over Bell Sting... maar ook over je theatertournee, Compassion. En Compassion, is dat nu afgesloten? Is dat ja, voorbij? Ja, dat is nu afgesloten. En ik ben nu bezig met een, een, een nieuwe formatie. Kain of Tango Ensemble. iets waar ik al jaren van droomde. Dat is uh, banonion, uh, piano, contrabass en strijkkwartet. Dat is echt een, ja, een, een, een prachtige combinatie van instrumenten. En daar ben ik nu veel voor aan het schrijven... En daar hebben we een première mee... op 24 september in het Tropenmuseum in Amsterdam. Maar eerst ga je op vakantie, geloof ik, hè? Want ik ja. lees een tweet van je... dat uh, je nog een laatste interview hebt op de radio. Ja. Dat moet dit zijn, denk ik. Ja, precies. En daarna ga je je aandacht een paar dagen wijden aan je gezin en de rest van de familie. Ja, dat proberen we met z'n allen. Probeer je? <laughs> <laughs> het is met de artiesten altijd moeilijk, natuurlijk. Want je blijft uh, malen en aan de stukken denken... die je wil schrijven. Maar uh, ja... En, en omgekeerd is het werken vaak een soort halve vakantie. Hè? Ik heb onlangs gespeeld met het Hongkong Philharmonic. En dat voelt dan ook weer aan als een vakantie. Van, je bent niet alleen maar uh, bezig met werk dan, maar je ontdekt ook zo'n stad. Ja, daar heb ik ook last van thuis hoor. Ja. Maar dan zit ik hier alleen uh, de studio te ontdekken. Dat is niet veel aan, moet ik je zeggen. <laughs> ja. Maar ga nou, je op vakantie nog, Karel? Of uh, blijf nou, we je thuis? Ik heb eigenlijk in het land. maar uh, ik ga een paar dagen naar mijn broer toe, want die heeft een. Een prachtige zeilboot gebouwd. En daar gaan we wat varen met het hele gezin. En ik ga waarschijnlijk nog even naar mijn moeder en naar Antwerpen toe. Moeder woont in het zuid van het land. We gaan in Antwerpen een expositie toe. En uh, ja, ja, een paar van die kleine dingetjes. Maar we gaan niet uh, grote uh, zomervakanties houden bij nee, Neem je die schat van je mee, die bandoneon, of laat je die thuis? Ja, die blijft dan bij die kleine uitstapjes op thuis. Maar als ik langer dan een week weg ga, dan moet die mee. <laughs> ja. Maakt niet uit waar naartoe. Nee. Succes ja, met dankjewel. het strijken. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Ja, dankjewel. Allerbeste en Dag. een paar Zij prettige dagen toegewenst. Daar. de Gids. Zomereditie. Dit was de Vara toen. De schuurpapier is een radioprogramma voor de jeugd uit begin jaren 80. Een groep kinderen in Rotterdam behandelde iedere woensdagmiddag een actueel onderwerp op Hilversum 2. Samen met interviewer Wim Notrop uh, beleefden de kinderen ieder week een ander avontuur. En de schuurpapier is ook nog een tijdje op zondagochtend uitgezonden. In de loop der jaren hebben ruim 75 kinderen meegewerkt aan dit radioprogramma. En een van hen was Simone Wijmans. Collega Simone Wijmans. Simone, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Wanneer werkte jij bij de schuurpapier dan? Nou, begin jaren 80, van mijn 10 tot mijn 15 ongeveer. En hoe kwam je erbij terecht? Nou, via diezelfde Wim Notsel, die je net al noemde. Uh, hij was bevriend met de ouders van een vriendinnetje van mij op de basisschool in Rotterdam. En hij was op zoek naar hele de handen Rotterdamse kinderen. En mijn zus en ik mochten toen meedoen. En uh, net als een aantal andere vriendinnen die in de tijd ook mee hebben gedaan. En jullie waren bij de handjes? We waren een uh, soort, soort van jakhalse avant la en dan heel klein. ja, Zo kun je het wel zeggen. En wat was de bedoeling van het programma dan? De bedoeling was om samen met dus die vaste groep kinderen een te maken over actuele onderwerpen. En het waren echt hele serieuze onderwerpen. Dus uh, hoe leefde na een heroïne-verslaafde prostituee. We hebben een kerncentrale bezocht. In de tijd werd er heel veel gediscussieerd over gevaren van kernenergie. We hebben zelfs een demonstratie tegen de paus meegemaakt in de tijd toen hij in Nederland was. Moest ze nog rennen en voor de ME, kan ik me nog heel goed herinneren. En het waren ook hele provocerende onderwerpen. Er zijn zelfs de Kamervragen over gesteld. We hebben toen een reportage gemaakt over zwartrijden in het openbaar vervoer en we lieten toen precies horen hoe dat allemaal werd. Dus je moest wel zeep op een strippenkaart smeren... en dan kon je stempelen en dan kon je inkt de inkt er weer afvegen. Oh, Simone. En dat die kamerleden. Die Kamerleden waren echt woest op de VARA dat de keteren kinderziel met dat soort uh, illegale zaken werden geconfronteerd. Dus het was echt een actueel programma. En jij vond het heel erg leuk natuurlijk om mee te doen, hè? Ja, ik vond het heel erg leuk omdat je echt ja, je kwam op plekken waar je nooit zou komen. Wie komt er nou op z'n tiende in een kerncentrale? Wie ontmoet de Kids from Fame? Mijn zus die heeft in de tijd ook de Kids from Fame geïnterviewd. Het was een, een, uh, een tv-programma dat heel populair was en dat werd door de VARA uitgezonden. En die Kids from Fame die traden op in Ahoy en mijn zus mocht toen naar Ahoy om hem te interviewen. Ik mocht niet mee, was ik heel kwaad over. Maar ja, dat maakt een enorme indruk dat je al dat soort dingen gewoon kunt doen... alleen maar omdat je gewoon een microfoon in je handen hebt. Ja. En dat heb ik altijd onthouden. En dat daardoor, eigenlijk mede daardoor, ben ik later ook zelf in de journalistiek beland. Maar je ging er niet bij om carrière in Hilversum te maken, toch? Toen nee, al, of niet? nee, nee. Ik was er niet zo vroeg als ik er niet bij. Het was meer door de schuurpapier ben ik in aanraking gekomen met media... en de mogelijkheden daarvan. En uh, daardoor ben ik ook uh, verder gegaan uh, in, uh, met dit werk... Simone, blijf even aan de telefoon. We gaan een stuk beluisteren, een fragment van de ja. stuurpapier. Oké. Okay. Um, ik zit nu in het huis in, de, in huis in de Snellemansstraat in Rotterdam... bij de familie Zor. En daar zit ik te praten met een van de kinderen. Hakan eet jij, hè? Ja. Hoe oud ben je? 13. En vanmiddag gaat er iets heel bijzonders met jullie gebeuren, hè? Ja. We gaan vandaag naar Turkije. Uh, we komen niet meer terug naar Nederland. Uh, ja, we blijven gewoon daar, studeren. Ja, We zitten nu in de kamer. En alle kamers die zijn al uh, bijna leeg, hè? Ja, maar de helft van, uh, van deze spullen blijft hier. Want we kunnen niet alles meebrengen. Vind je het nou niet raar om, uh, om naar Turkije te gaan? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Heb jij altijd hier gewoond? Of... Uh... Ben ben in Turkije geboren. Vertel eens. Ik ben in Turkije geboren. En uh, toen ik ongeveer uh, anderhalf, twee jaar was. ben ik hier gekomen. Met mijn moeder samen. Uh -huh. Ja, tot nu toe ben ik hier. En heb je hier heel veel vrienden en vriendinnen, denk ik? En uh, ja. kinderen die je op school kent en zo? Ja. Die dat zie ik. je nou nooit meer. Nee. <laughs> Hoe is dat? Ah, een beetje raar. Ah. Een beetje raar. Als van hier, hier heb je heel veel uh, vrienden. en uh, je gaat daarheen en uh, je kan ze niet meer terugzien ik hoor allemaal vogels fluiten in de verte ja dat is wel waar he? dat is wel waar en jullie die ook mee? ja, ja we hebben maar één het weg van vrij en die nemen we alleen maar mee ja, die gaat ook mee in het busje ja als je het maar volhoudt uh, waar zijn we nou aan we zijn voor uh, mijn ouderschool en uh, die schoonmaak he? klim op school ja, ja dat is het uh, ik kom hier voor mijn broertjes halen en uh, mijn uh, leraars, oude leraars, gedag zeggen. Ja. Hoe lang heb je hier op school gezeten? Uh, zes jaar. Dus alle uh, klassen? Uh, ja, behalve uh. de peuter en de kleuter. En waar wil je nu heen? Ik wil even naar nou mijn zesklasse uh, leraar en die heet meester Rob. Ja. Nou, dat niet Hallo, meester. Waar ja, kan? We gaan vandaag naar Turkije en ik wou even een gedag zeggen. Oh, leuk. Het is, uh, ik hoorde het van je broertje gisteren dat jullie naar uh, Turkije zouden gaan. Ja. En jullie komen niet meer terug, hoorde ik? Nee, dat niet meer. En dan heb je al een school in Turkije. Uh, Echt een meester die meteen naar ja. school brengt. <laughs> ja. Nou, ik wens je veel succes, uh, Hakan. Ja, ik hey, ja. hoop dat alles goed gaat en uh, je weet het adres. Stuur nog eens een kaartje. Ja, ja. ja als je daar bent. Ja. Oh ja, Wacht, mag ik even het adres? <laughs> ja. Van school is het toch gewoon de school. Ja, ja. ja ik weet het adres. Gembrandstraat 27. Gembrandstraat 27, kom jullie Wat ik nou niet snap, uh, waarom is er dan nou hier een groot afscheidsfeest? Nou, dat weet ik niet, maar. Als er een meester over juffrouw weggaat, dan zijn jullie kinderen altijd zo stom om grote feesten te organiseren. Dan gaan ze in de rij staan, Nog als ze een meester over gaat man, trouwen, dan ga je allemaal de... feesten vieren. Dan en dan gaan de, de, de, de, de leerlingen de weg. weg en dan doe je niks! Dat is toch stom? Ja, eigenlijk wel. Je snapt er helemaal niks van. En die leraren verdienen er altijd Ja. Ja, eigenlijk wel. Kunnen we dan nu even afscheidfeesten te Ja, Ja, ja, ja. Nou. Waarom Waar ga je nou weg? Ik de goed, hè? Toen kijk. Waarom heen heen? Hmm. Waar blijven we nou niet in Nederland? Je weet niet veel. Van... Je was mijn beste vriend. Oh. Ja, misschien wil hij ja, een wel. mooi zonnetje hij hebben. Hij wil een mooi zonnetje. Hij is ook goed voetballer, hoor ja. Nee, nee, hij hij kan kan ik ben slapste. Voetballen. ik ben niet goed. Maar als jij goed in voetballen bent, dan kan je misschien zorgen dat je in een Turkse elftal komt te voelen. Of je gaat bij Fenerbahçe uh, voetballen. Ja, Fene nee, ik kom niet altijd bij. Ik word een dokter. Jij wordt een dokter. Ja. dokter. Hij ah, wordt een dokter! Io die dokter! En, je... en jij kan en... er... jij kan Hij wordt <laughs> patiënt. hier een radioprogramma voor de jeugd uit begin jaren tachtig gehaald uit het Stoffigevaararchief. Was dat een feestherkenning, Simone Wijmans? Nou, niet helemaal, want ik hoorde de kinderen niet echt. Dat vond ik wel een beetje jammer aan dit fragment. Je hoorde alleen maar de kinderen die op die school zaten en het jongetje dat terugging naar Turkije. Maar in de, ja, normaal in de schuurpapier hoorde je de kinderen van tevoren discussiëren over een onderwerp. En dan pas gingen ze mee op reportage. Dus uh, Maar goed, het was een leuk fragment, maar niet helemaal zoals ik het me herinner helaas. En hoe herinner jij het je? Wat was, wat was jouw beste reportage ever in de schuurpapier? Nou, maar het is de spannendste reportage die we gemaakt hebben. Is wat ik net al vertelde over de paus. We, uh, we liepen mee met die demonstratie tegen de paus in de tijd. En dat liep ook helemaal uh, liep tot uit de hand. We moesten echt rennen voor de ME. En het was zo spannend dat ik later nog trillend in mijn, in mijn bed lag. En uh, we hebben daar toen allerlei mensen geïnterviewd... die demonstreerden tegen de pauze. En uh, dat was een hele spannende ervaring. Dus oh, Weet je naderhand opgevangen verringen. door een kinderpsycholoog, of niet? Nee, dat was, dat was in de tijd niet. Er was geen slachtoffer, hulp, we moesten het allemaal zelf oplossen. En ging het ook wel eens mis? Was er ook wel eens niks op het bandje? Oh, dat kan ik me niet herinneren. Nou, Wim Nottenland was er altijd bij. Dus die zorgde wel dat, uh, dat het allemaal oké okay was. En Francisco van Jola in de tijd was onze geluidsman. Die ging ook altijd mee en die zorgde ook altijd dat het geluid oké okay was. Dus ik kan me niet herinneren dat we uh, thuis kwamen zonder, uh, zonder interviews op, uh, op de band. Het was echt een Rotterdamse kliek, hè? Het was een enorme Rotterdamse kliek, ja. We hadden een aantal jaren geleden ook een reunie. Het was heel erg leuk om al die kinderen van toen weer te ontmoeten. En uh, ja, de meeste mensen zijn nog gewoon in Rotterdam gebleven. En de meesten zijn ook een beetje bij de radio of televisie terechtgekomen... of in de journalistiek? Nee, nee, eigenlijk niet. Volgens mij ben ik de enige die echt uh, ervoor gegaan is... en in Hilversum is beland. En Francisco natuurlijk. Die heeft het ook redelijk goed gedaan. Maar uh, voor de rest zijn ze allemaal ja, van allerlei beroepen. Zijn manier Hartelijk dank. Zit voor twee okay. dagen nog bij de varen en ze presenteert drie dagen het NMS-journaal. Twee. Oh, twee. <laughs> ja. ben je weer gedegradeerd? Nou, het was al twee hoor. Je hebt gewoon niet opgelet, Felix. Dankjewel Simone. Meteen de spijker op zijn kop. En dat was het weer voor vandaag, de zomereditie van de gids.fm. Nog één nachtje slapen, en hoor ik u zeggen: dan is er weer één. Nou, mij schiet iets geheel anders te binnen en dat vertel ik je morgen wel. Jutta van den Berg, lunch. <laughs> ik ben wel heen. benieuwd wat dat dan weer is. Uh, Prins gaf twee verrassingsconcerten in de Melkweg. Uh, dat doen artiesten wel vaker en daar gaan we straks over praten met Menno Pot uh, van de Volksstand. En de stelling in stand.nl: De misrekening van premier Rutte over de steun aan Griekenland is schadelijk voor zijn reputatie. Ja, dat is wat, hè? Een paar miljardjes zat hij ernaast. Dat je je vertelt. Zometeen lunch. Surf naar de gids.fm. En ik ben er dus morgen weer. Nou.